1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn na diner in het Rijksmuseum aangekomen in het Paleis op de Dam. Daar slapen ze vannacht. Ook alle koninklijke gasten zijn naar hun hotel gebracht, meldt de politie. Eerder op de avond waren ze aanwezig bij het afscheidsdiner... De opbouwwerkzaamheden in Amsterdam zijn grotendeels klaar. De straat tussen de Nieuwe Kerk en het paleis is afgesloten. Verder is het centrum gewoon toegankelijk. Voor het paleis op de Dam zijn hekken geplaatst. Daar kan het publiek dus al gaan staan, zegt de politie. Maar de eerste dagjes mensen waren een uur geleden nog niet gearchiveerd. Het broekstuk dat de afgelopen week in New York werd gevonden... is vrijwel zeker een deel van een vleugel van een toestel... dat zich in de Twin Towers boorde. Medewerkers van vliegtuigfabrikant Boeing... hebben het metalen broekstuk van zo'n anderhalve meter onderzocht. Ze vermoeden dat het afkomstig is van een vleugel van een van de twee Boeings... waarmee de aanslagen werden gepleegd. Direct na de vondst werd gedacht dat het onderdeel was van een landingsgestel. Het werd de afgelopen week ontdekt tijdens de renovatiewerkzaamheden. Het zat ingeklemd tussen twee gebouwen in New York... De hongersnood in Somalië heeft de afgelopen jaren aan zeker 260.000 mensen het leven gekost. Vooral kinderen onder de vijf jaar waren het slachtoffer, blijkt uit nieuwe schattingen. Eerder werd er nog uitgegaan van een dodental dat de helft lager was. Volgens hulpverleners heeft de internationale gemeenschap in 2010 en 2011 traag gereageerd op de hongersnood. Hulp kwam laat op gang en ook werden voedseltransporten geweerd door de militante Al-Shabaab-groepering in Somalië. Het weer vannacht blijft het droog met aan de grond kans op lichte vorst. Overdag ook overal droog en de zon schijnt. Vooral in het noordwesten en op de wadden in het zuiden wat bewolking. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. Alice de Bruin en Klaas Druksteen. Ja, u bent van harte welkom terug op Radio 1, de troonwisseling. Uh, waar we uh, natuurlijk nog steeds aanwezig zijn op alle grote feesten in Nederland. Den Haag, Utrecht, uh, hier in Amsterdam, de Dam. Ja, laten we dat niet vergeten. Dat we die niet vergeten. Daar zien wij voortdurend allemaal oranje uh, hoofddeksels en kledingstukken voorbij komen. Al die mensen Hartstikke die al klaarstaan en... om daar morgenochtend de beste plek te hebben. Ja, hè? ja we, Met, uh, ook weer nee, Nicole en Peter, die hadden wij gesproken. Ja, witte muts hebben ze op als u daar staat, als u dit hoort. Witte muts, oranje... Je pet ja. En een slaapzak. Heel gezellig om even mee te gaan praten, hebben wij ook gedaan. Maar er is nog meer. Ineke Stroeken zit hier aan tafel. We gaan straks heel uitgebreid uh, vertellen waarom zij hier is... En, uh, en, en wat zij ons allemaal te vertellen heeft. We hebben de muziek van Isabel aan mee. We gaan ook nog met uh, het buitenland bellen. En u kunt vannacht blijven bellen op 0800 Ja, dat heeft ook gedaan. Martin de Wit, goedenavond. Of goedenavond, nacht. Goedenavond, ja, uh, wat, wat zeg jij? Ja, goedemorgen, ik weet het nooit nou, zo goed. Nou, nacht hè, in de Laat laatste nog. Dus, ja. Maar waar, waar zit u? Uh, hoe bedoelt u? Nou, waar bent u nu? Uh, in, de, uh, Utrecht, in de provincie Utrecht. In de provincie Utrecht, goed. het een beetje in de breedte taal. Ja, ja. Wij, wij, wij, vroegen, wij vroegen mensen om uh, de mooiste herinnering aan Beatrix aan ons voor te leggen... of een tip voor de nieuwe koning. Wat wilt u doen, Klopt, vandaag? ja. Uh, ja, maar dan... Uh, de eerste herinnering was gelijk uh, dat ik dacht van toen was ik vijf namelijk, dat was 1980 meen ik. En dan kregen we van uh, school allemaal een, uh, een beker. Dus ik heb van de koning een beker uh, gekregen, maar niet uh, uit eigen persoon maar, Wat dus wel, van dan maar Dat was wel vanuit. Ik meen dat iedereen uh, van alle uh, die basisschool zat toen een, uh, een, een beker kreeg uh, als herinnering. Een herinneringsbeker. Heeft u hem nog? Ja, dat vroeg de, de, degene die de telefoon opnam ook al. Maar, uh, Goeie vraag dat, dus. Ja, <laughs> een beetje gewetensvraag ook. <laughs> niet zo zuinig. Maar ik denk namelijk dat ik hem nog wel heb, maar niet in mijn buurt. Hij kan bij mijn uh, moeder nog staan. We, uh, weet in de zal zou maar zeggen. Weet u wat voor afbeelding erop stond? Of staat? Ja, dat weet ik nog wel. Hij was wit. En uh, er stond de afbeelding van Beatrix op met een jaartal. En mogelijk iets van tekst. Maar in mijn herinnering was die echt dit. En ja, nou, ik herinner ook dat iedereen hem in Nederland kreeg. Het leuke was wel dat ik. Ik was vijf. Dat ik dacht van. Nou, dan uh, moet de koning wel uh, heel rijk zijn natuurlijk. Als iedereen een beker krijgt. Of het, of het nou mijn uh, perceptie was. Dat, ik, dat wij op, op school. Maar ik denk dat er heel veel scholen dat misschien. Uh, maar ik meen zelfs dat dat vanuit de koning zelf gedaan werd. Uh, vanuit. Het, uh, als zijn herinnering, zou ik maar zeggen. Voor alle kinderen. Dat nou, was de, wel. Uh, en ik heb hem dus nog wel. Ga nou, gaan dan we eens nou even opzoeken morgen dan. Op zoek. Dat lijkt mij ja. ook. Hè? Gaan wij even ja. naar Bas Fiets? Die belt namelijk. Vanuit Benidorm. Uh, Goeienacht. Hallo, hoe je met Bas? Uh, wat, wat voor herinnering heeft u aan uh, koningin Beatrix? Nou, de herinnering uh, aan koningin Beatrix is dat ik gelijk met haar geboren ben. Precies op dezelfde datum? Uh, zelf, ja, misschien wat zelfduurlijk, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. 31 januari 1938. En hoe laat was dat, Ellis? Maar, daar komt nog iets bij... Uh, dat is misschien een pikant verhaaltje. Uh, mijn vader en moeder die moesten trouwen. En in 1937 was dat natuurlijk non-dom. Dus daar werd uh, geen rugbereid aan gegeven. Tot dat bleek. Uh, want het was namelijk zo dat mensen die uh, een kind verwachten, omstreeks de geboortedatum van.. Koningin Beatrix, die zouden dan uh, zich kunnen melden. En dan werd dan een hele cadeaupakket en zaken meer werd dan georganiseerd. Wat blijkt, mijn ouders die hebben zich daar natuurlijk vrij stil over gehouden. En uh, het enige wat ik daarvan overgehouden heb, is van het uh, voormalige... Rotterdams Nieuwsblad, een, ja, licht, langs te zeggen, een boord. met een oranjeboom, boom, uh, met het taarden JP. Met wat? Julia Bernhard. Ah, en okay. met datum. Dat heeft u overgehouden aan die gebeurtenis? Zegt u? Dat heeft u overgehouden? Dat is uw aandenken? Ja. En... tevens had ik ooit een foto, althans mijn ouders een foto, laten we zeggen, in een A3-formaat... waarvan de kinderen ge getoond werden... vanuit alle provincies die uh, gelijk geboren waren met Beatrice. Ik begrijp het, meneer. Een mooie foto, een mooi bord. Ik dank u voor het bellen vanuit uh, Benidorm. Dorm. En ja, ik wens u nog een, een, een hele prettige dag. Ja, de, dat telefoonnummer blijft de hele nacht openstaan. 0800 1121. Wat is en... de leukste herinnering aan Beatrix? Of tips voor onze nieuwe koning? We horen die telefoontjes uh, graag. En de feesten zijn nog steeds in volle gang. In Utrecht gaat alles nog redelijk goed. Wordt ons gemeld door Misha Blok en Martijn van Dijk. Ja, want uh, het is nu eventjes uh, wat rustiger geworden. Maar we stonden net bij uh, boksen die het waarschijnlijk net begeven hebben... waar keihard het koningslied klonk. En uh, vrolijke studenten daar aan het meebleren waren. En uh, het lied Luidkeels aanprezen aan de, aan de massa. Um, we kwamen ook andere mensen tegen die zelf een lied ten wilden brengen. He? Dat was zo. Ja, ik ja, maar dan snap ik ook wel waarom hij 50 cent was. was... <laughs> eigenlijk was hij was er maar, maar 20 cent aan. Ja, 20 cent ja, zelfs. Ja. En een biertje. En een biertje. Dat ja, dat was nou, 20 cent wil ik je wel geven, maar dat bier kan niet. We zijn aan het werken. Oh ja, oh, ja. Nou, jammer. Goed. Dat is jammer. jammer. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik hoop dat het een doorbraak wordt. Ja, u wilt het vast een keer proberen. Twee keer. Oh, wat is dit? 1 euro. U mag twee keer rollen voor een 1 euro. En dan kunt u 3 euro winnen als het u lukt om de bal precies achterin de baan stil te houden. Oh, met een bowlingbal? Even kijken. Een ja, het, bowlingbal. Lijkt op een soort, het is een soort sjoelbak lijkt het een beetje op, hè? Het lijkt een beetje op een shoelbaan, maar het is het niet. Er staat een, een lange tafel met een, een soort van rigel erop gemonteerd... en een bowlingbal erop. En maximaal gooien, 1 euro, is twee keer gooien. Het is een prachtig mooi behendigheidsspel. Het gaat vooral om de polsactie. En op het moment dat het je dus lukt om precies op de goede snelheid de bal te gooien... en achter in de baan te laten, voorbij het hobbeltje... dan kunt u gewoon harde cash winnen. Cash. Harde Over cash? Over hoeveel geld hebben we het? Een inleg van 1 euro geeft u 2 pogingen en u kunt 3 euro winnen. Oké. Okay. Het gaat om de wrist action game. Wow. U mag twee keer rollen. Niet het, te hard, niet te zacht. En de tactiek is dus, het gaat om de goede polsactie. Het gaat om de polsactie en niet te hard en niet te zacht, zoals heel veel dingen in het leven. Oké, okay, nou, ik ga. Nou, dat ziet... Oeh! Oeh, hij komt net Bijna, hè? Hij, met met hij met komt gewoon met te meteen terug. Hij moet net ietsje zachter. Hij moet net ietsje zachter. Ja, dit kon hem wel eens... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is mogelijk, dames en heren. Dit is geen oplichterij. Dit is pure winst. Nou, jullie horen, uh, de, de jolijt is hier nog uh, overheersend. We gaan zo naar de uh, jongens die het, koningslied, uh, het alternatieve koningslied uh, gemaakt en gezongen hebben. Zij treden op in hun oude studentenvereniging, NSU. En uh, wij gaan de heren eens even stevig aan de tand voelen over deze uh, ja, bijzondere actie. Ja, heel Utrecht is trots op die jongens, want die hebben het mooie Koningslied gemaakt. We gaan nu weer even naar Amsterdam, dat wil zeggen, nou ja, we gaan een paar meter verderop naar Anne, die staat hier op de Dam... En uh, hoe is het met de drukte daar? Nou ja, uh, de grootste drukte is een beetje verdwenen. De mensen die uh, aan het kijken waren naar de televisie en eigenlijk ook naar de mensen die echt aan het wachten waren, die zijn de stad ingegaan. Maar de echte diehard's, die zitten nu al tegen het hek aan. En ik kwam net in de stad toen ik een beetje rondliep, jullie tegen, een paar dames. En ik dacht, jullie gaan gewoon keihard stappen, maar jullie zeiden nee, wij gaan nu al voor de Dam staan. Waarom? Ja, we willen er graag bij zijn als morgen de nieuwe koning wordt voorgesteld. Kijk, dat snap ik dan nog, maar waarom ga je dan om kwart over één, of eigenlijk kwart voor twee, hier dan midden in de nacht alvast klaargestaan? Nou, dan kunnen we het in ieder geval goed zien. En het is toch een stukje geschiedenis, dus dat willen we willen graag meemaken. Ja, want beschrijf eens de plek precies waar jullie staan en wat jullie dan hopen te zien morgen. Nou, we staan eigenlijk voor het balkon en we hopen dat we het morgen goed kunnen zien als ze allemaal op het balkon komen. Ja, de, de tweede rij is eigenlijk. De eerste rij, die stond hier vanmorgen om half elf. Volgens mij, jullie hebben al een beetje vrienden gemaakt met de mensen voor jullie. Het wordt echt een lange nacht nog voor jullie, hè? Ja, het wordt nog heel lang wachten. En dat allemaal voor een paar prinsesjes en onze nieuwe koning op dat balkon? Ja, lijkt ons heel leuk. Dus we blijven gewoon wachten. Oké. Okay. Nou, heel veel succes uh, met wachten hier nog. Ik heb zo net uh, nog wat mensen gesproken en vooral ook politiemensen. Want ik wilde een beetje op jullie inhaken met de crowd control en uh, uh, een beetje dat gevoel van veiligheid. Iedereen die ik spreek mag natuurlijk niet op de radio van de politie uh, zonder officiële woordvoering. Maar ik, wat ik hier tussen neus en lippen door hoor, is alles nog vrij rustig. Hier en daar een klein incidentje, maar niet iets heel erg groots. En dat is volgens mij uh, hartstikke goed nieuws. Ja, en de vraag is, hoe verloopt het dan verder in, uh, in Nederland, waar ook veel gefeest wordt? De grote steden hoorden net Utrecht, maar ook Den Haag. De Koninginnennacht, Daan van den Berg is daar voor Radio 1. En uh, ja, we hadden het net over die veiligheid, maar we hoorden iets over het afsluiten van pleinen in Den Haag. Wat weet jij daarvan? Ja, het klopt helemaal. Ze hebben, ze hebben, wel, ze hebben wel een aantal pleinen hebben ze, ja, opgelet hoeveel mensen daar, daarin komen. Maar echt afsluiten, ja, dat is een beetje overdreven. Er staan een aantal beveiligingsmensen die, die staan bij de pleinen. Die kijken van hoeveel mensen mogen nog naar binnen. Hoeveel mensen gaan er weer uit om het zo heel goed te krijgen. nou, We zijn hier op straat nu. Het, het plein waar echt alles gebeurde, het speukplein, daar was, waren de grote concerten. Dat is een beetje leeggelopen. Ik sta hier met een aantal feestgangers. Ja, dan, dan is het zo één uur geweest dan zijn de concerten af waar ga je dan heen wij gaan lekker naar de pijpelaar de pijpelaar ja voor de luisteraars dat is een dat is een kroeg ergens in den haag en die staat behoorlijk bekend dat staat onbekend dat de verhalen die of de gebeurtenissen in de pijpelaar uh, in de pijpelaar blijven. <laughs> dus uh, daar vertellen wij verder niks over. Nou, dat, uh, daar heb je ook weinig aan natuurlijk. Nou, hier op straat uh, is het heel erg druk. Het is echt een soort, ja, soort avondvidaagse met heel veel mensen die, die een biertje in hun hand hebben. Maar het is vrij rustig, vrij stil. Ja, weinig, uh, weinig muziek meer op straat. Oh. Ja, sorry. Nee, ik dacht dat je nog wat ging zeggen. Ik dacht, nou, ik zat nog even na te denken over die pijpelaar. Ja, want die ik ken wel... ik dan weer. Precies, daar wilde ik wel ja. eens over. Wat is het dan? Kun jij één geheimje van die pijpelaar dan toch naar buiten brengen? Eh? Nou ja, het geheim is eigenlijk dat het ongeveer de enige kroeg is in Den Haag... die gewoon tot zeven uur of acht uur open is. En ja, als mensen tot zeven of acht uur uitgaan... Ja. Dan kom je daar terecht. Dan kom, en dan kom je ook vanzelf bij de geheimen. En dat doe jij dus wel eens? Ja, zo heel af en toe. Heel goed. Nou ja, er wordt dus gefeest. Ik denk dat er overal in het land vandaag de kroegen tot 7 of 8 uur open zijn. In ieder geval zijn er wel mensen op straat in Amsterdam. Ongetwijfeld in Utrecht, in Den Haag. Uh, de, de vrijmarkt in Utrecht is natuurlijk bekend. De laatste officiële Koningin de Nacht, die is begonnen. En bij ons aan tafel nu Ineke Stroeken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Mevrouw Stroeken, hartelijk welkom in deze Koningin de Nacht hier in Amsterdam. Vanuit uw functie doet u onderzoek naar Nederlandse gebruiken en tradities... maar u zei net in mijn linkeroor... ik heb ook een leuke herinnering aan de koningin. Ja, ik heb ook een hele leuke herinnering. Uh, ze was uh, bij ons uh, toen uh, het jaar van de tradities werd geopend... en we hadden een heel mooi tentoonstelling gemaakt op wasgoed... Want uh, tradities en wasgoed, dat uh, had wel iets samen. Wasgoed? Op wasgoed. De, een, een tentoonstelling wasgoed hadden we gemaakt. Wasgoed? Dus gewoon ja, gewoon ja, de was? De was, ja. Op was. <laughs> ja, op, uh, ja, u, op u, alles. U vertelt ja. alsof dat heel normaal is. Een nou tentoonstelling over ja. wasgoed. Goed, maar wij het gaan ook, het gewoon u de u was was in de wasman. was ook heel de uniek, machine. hoor. En hij heeft ook op heel veel plekken in Nederland gehangen. Want ja, je kon, die tentoonstelling kon je overal hangen. Dus ook zelfs buiten. Maar goed, hij was daar voor de eerste keer. En hij was natuurlijk daar buiten de tentoonstelling helemaal aangekleed... Onder andere met ondergoed. Maar die hadden we een beetje weggestopt. Want wij dachten, ja, de koningin kwam. En uh, ja, dat, dat, dat zou ze vast niet prettig gevonden hebben. Want dus, uh, u was bang dat de koningin uh, geen onderbroek nee, nee, wilde nee. zien? <laughs> en ik dacht ook van, waar moet ik dan met haar over praten? Hè? Over ondergoed. Dus okay. ik had ze heel veilig uh, langs een andere route... Uh, geleid en uh, nou ja, ze zag meteen dat ondergoed. En ze stieven meteen dat het ondergoed af. <laughs> en ik voel me ontzettend opgelaten. Want ja, ik, ik dacht van, ja, ik, wat moet ik, ja, ja, wat moet je nou met een koningin over ondergoed praten? En wat, wat is het geworden? Wat heeft u gezegd? Ja, nou ja, ze, ze, ze, ze, het was ook heel oud ondergoed. Dus daar heb ik... Uh, ze voelde er ook aan. En, uh, ja, en ja, we hebben het gewoon over ondergoed gehad. Dus <laughs> u bent een van de weinige mensen in Nederland waarschijnlijk... die het met ja, de koningin hebben, over okay, ondergoed We hebben het gaan. ook over tradities <laughs> gehad. en. Wow. Ja, ja, daar hebben iedereen het over truid, met haar, maar, maar over ondergoed is bijna niemand. Over tradities ja. gesproken, daar gaan we het straks over hebben. Want, ja. Hoe is die koning de nacht uh, of koning in de dag ontstaan, de vrije ja. markten? Maar ja. eerst, uh, want die zijn behoorlijk populair, hein, die feesten rond koning in de dag. Uh, hoe komt dat? Hoe komt dat, dat die feesten zo populair zijn hier? Nou, uh, daar hebben we toevallig onderzoek naar gedaan. Uh, kijk, Nederlanders zijn ontzettend... Uh, als je de Nederlandse identiteit kijkt en het Nederlandse, uh, ja, wat wij belangrijk vinden... dan zijn we aan de ene kant zijn wij dol op regeltjes geven. Hè? We maken overal regeltjes voor. Maar we zijn aan de andere kant ook ontzettend dol om die regeltjes te ontduiken. Nou, in de middeleeuwen had je die, uh, de, de jaarmarkt, hè? dat waren ook vrijmarkten... En dan kwam, uh, want in de middeleeuwen had je de gilden, en dan, ja, dat, dat, die regelden ook alles, hè, kwaliteit... en wie wel en niet mocht verkopen en uh, noem maar op. Maar ja, dan een paar keer per jaar... en dan met name ook als, als de jaarfeesten van de kerk waren... dan waren, waren er jaarmarkten en dat waren vrijmarkten. En dan kwam iedereen daar naartoe... en die, uh, ja, eigenlijk precies zoals het nu is... maakte muziek, acrobatiek... Uh, overal waar je maar een beetje geld aan kon verdienen, dat deden ze. Ja, maar dat is het ontstaan, hè? Nee, en kijk daaruit, dat, dat lijkt er heel erg veel op. Uh, want daarna zijn een heleboel van die jaren waar ik weg geweest. En dan in de 19e eeuw, dan, uh, ja, dan, dan is Nederland heel erg verdeeld. Uh, uh, Conservatieven tegen liberalen, katholieken tegen protestanten. En dan denken ze op twee plekken tegelijk, in Amsterdam en in uh, Utrecht... bedenken ze dat we een nationale feestdag moeten hebben. En uh, in Utrecht is dat een, de hoofdredacteur van het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad. En die dacht van, nou, als wij nou het, uh, de verjaardag van het prinsesje Wilhelmina nemen... dat was in, in, vijf, tacht, in 1885, uh, uh, ja, en uh, dan... Uh, ja, dan en we, we, we vieren dat met z'n allen, dan krijgen we daar een heel goed gevoel bij. En in Amsterdam hadden ze een andere reden, want daar was de kermis uh, afgeschaft... en dat gaf elk jaar weer problemen. Toen dachten ze, van, nou, als we nou het volk uh, afleiden en we gaan ook Prinsesjesdag vieren. Nou, de eerste, uh, eerste uh, ja, Koning Prinsesjesdag mm -hmm. was in 1985 in Utrecht... In het Oranjepark, en daar is eigenlijk Koningin de Lank. Maar de vraag wel. was: waar, waarom ja. is het zo populair? Ja. In en, nou, omdat het omdat het populair, nog, is, ja, populair is omdat het gewoon uh, appelleert aan oude tradities... en oude gevoelens bij ons. Maar u, u zei dat net jou, ook, het heeft ja, ook iets te maken met regels. Ja, Nederlanders, de, zijn, alles je, is hier geregeld. Ja, precies. En, en, maar ik en kon ook, hier in de dag is dat een ontduiking van regels? Zo heb zekere, ik het nooit gezien. Ja, het is zeker een ontduiking van regels. Want je mag eventjes alles verhandelen uh, oh, wat zo, wij willen. Ja. En wij zijn natuurlijk een handels... Wij, wij, wij drijven gewoon graag handel. We willen gewoon ook graag uh, gewoon uh, uh, doen wat we willen... En, het, ja, het, het en dat mag op... een beetje op Koninginendag. En, dat dan, mag dan... Op. en dan, dan mag het op. En mag het op. En je mag ook, ja, je mag alleen niet, niet te veel voedsel, uh, uh, rauw voedsel en zo hebben. Maar uh, kijk op Koninginendag mag je doen wat je wil. Je mag je verkleden. Dat is ook trouwens een hele oude Nederlandse traditie. Wij, wij zijn dol op waar waren we vroeger al. Uh, en, uh, Meer dan andere landen. Ja, meer dan andere landen. Ja, ja, absoluut. Wij hadden heel veel verkleedfeesten. Sinterklaas was een verkleedfeest. Uh, carnaval natuurlijk, Drie Koningen, Sint Maarten. Nou, noem maar op. Uh, dus, uh... Hoe komt dat eigenlijk dat wij dat dan hebben? Heeft u daar een verklaring voor? Ja, wij willen graag in een andere rol stappen. En we willen graag dan... Uh, als we in die andere rol stappen, kunnen we ook doen wat we willen. Ja. En we kunnen... We, kijk, vroeger was het ook heel belangrijk. Als je arm was, dan kon je één keer rijk zijn. En als je rijk was, kon je één keer arm zijn... En wat hier in Amsterdam ook nog steeds speelt, met de Hartjesdag bijvoorbeeld. Als je man bent, dan kun je vrouw spelen. En in de tijd dat dat niet monkt, en waar iedereen dus dat, dat heel erg taboe was. kon je door dat op, op een bepaalde dag geregeld te doen, dan mocht het ook. Hè? Dus uh, vandaar dat, dat het eigenlijk is dat het populair is en dat het van onderop is ontstaan. heeft gewoon te maken dat het nog ergens in het collectief geheugen zit. en helemaal aansluit bij onze behoeften. En heeft het ook te maken met de populariteit van het Koningshuis? Nee, helemaal niks. <lacht> nee. nee. het is echt een feest wat heel erg van onderop is gekomen. Nou, uh, Koningin Beatrix is er natuurlijk mee begonnen. Hè? Toen zij. Uh, uh, toen zij, zij ging niet meer dat DVD doen. Ja, zij ging het land in. En, uh, en, uh, ja, en toen iemand in Utrecht is ermee begonnen. Maar tegelijkertijd ook in Amsterdam. En, en binnen de kortste keer was het zo ontzettend populair... Dat, ja, dat je het gewoon niet meer aangesleept kon krijgen. En dat is natuurlijk ook wel kenmerkend. De ene helft koopt en de andere helft koopt. En als je dus wat iedereen is ermee bezig, zou je kunnen zeggen? Iedereen is de, ja, het is, gewoon, het is een heel erg samenbindend feest. Eigenlijk is het het enige feest in Nederland wat echt iedereen viert. Zelfs als je tegen de koningin bent, dan vier jij nog naar die vrijmarkt. Dan drink dan dan dan je, je iets op. meer. ja. <laughs> We praten zo meteen ja. met u verder, want we gaan uh, weer even luisteren naar onze band. Hier vandaag live aanwezig op de Dam. Isabel Amé, en wat ga je nu spelen? We gaan de Train voor jullie spelen. De Train, ga je gang. Ga jullie gang. Ja. Train van Isabel mee. Ah, en Isabel, even tussendoor. Want wij hoorden net uh, van mevrouw Stroeken... dat uh, Koninginnedag eigenlijk door iedereen wordt gevierd. Hè? Uh -huh. Of je nou een aanhanger bent van de koningin of niet. Yeah. Hebben jullie ook zoveel met Koninginnedag? Uh, ja, vooral Pim, die naast me staat. Die uh, vindt het erg jammer dat hij al vijf jaar lang... geen Koninginnedag meer heeft kunnen vieren... omdat hij elke Koninginnedag drie keer ergens overal moet spelen. Ja... Maar jijzelf? Ikzelf? Ja, ik vind het wel leuk. <lacht> Een beetje zo, ja. Ik nou ja, ben niet die-hard fan of zo. Dat ik denk, ik, ik ga helemaal in zo'n oranje pak... Nee, dat nee. doen we nog veel, maar dat doe jij dus niet. Nou, nee. zometeen horen we jullie weer. Want, wij gaan we even de stad in, hier in Amsterdam... waar we ook zitten met de troonswisseling van Radio 1 op de Dam. Om precies te zijn, er zijn natuurlijk heel veel belangrijke gasten... op dit moment in Amsterdam. En Chris Bergstrom staat de komende uren naar ze op zoek. En hij begint die zoektocht bij het Rijksmuseum... waar de buitenlandse gasten van koningin Beatrix net klaar zijn met het diner. Ja, het wordt steeds rustiger bij het Rijksmuseum. Er staan ongeveer net zoveel agenten als, als omstanders. Veel motorpolitie. Ik heb Prins Charles al gezien. Ik heb uh, Camilla gezien. Ik heb de, het koninklijk echtpaar van Monaco gezien. België. Uh, ik geloof ook Maxima, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, Beatrix heb ik ook zeker niet gezien. Uh, nou, nogmaals, het wordt hier steeds rustiger. En uh, ja, persfotografen heb ik ook proberen op te zoeken. En je hoorde het al, uh, ja, de gezelligheid is, uh, is behoorlijk uh, aanwezig hier. Um, ik heb ook Dennis van Tellingen ge-smst. Ge en ik heb Edwin Smulders ge-smst. En die zijn allemaal al naar huis. Uh, want uh, ja, er is niets meer te doen hier, zeggen ze. Ze slapen al. Nou, dat betekent voor mij maar één ding. Ik ga tot diep in de nacht door kijken of ik een glimp opvang van een royalty. En dan staat hij naast mijn vrouw in stemmen te knikken. Ja. Wie heeft hij allemaal gezien? Niemand. Wie zou u graag hebben willen zien? Iedereen. Iedereen maar we hebben niemand gezien. Hoe lang staat u hier al? Uh, vijf minuten. Oh ja, <laughs> vijf minuten. Spuit elf komt even aan kakken. <laughs> nou en, en morgen naar de dam? Uh, nee, zeker niet. Nee, ook niet. <grijg> Jullie zijn gewoon van die, van die vrouwtjes die gaan lekker voor de tv hangen en kijken. Als je wat nee, ziet, zie je wat. Nee, we zitten <lacht> oude, Ja, nee, nee, <lacht> nee, wij gaan naar het museumplein. Oh, heel goed. Nou, geniet ervan. Uh, nou, goed, uh, deze mevrouw, die, uh, ja, die zijn een beetje van de generatie. Ik uh, kom een keer kijken en dan zie ik wel wat er gebeurt. Um, Ikzelf stond hier al, uh, nou, uh, dik een uur. En ik heb, uh, nou ja, toch wel wat mensen gezien, maar het gaat allemaal heel snel. En uh, nou, uh, ik ga even diep de nacht in kijken wat ik allemaal tegenkom lastig vak toch af en toe, verslaggever zijn tijdens Koning de Nacht. Chris Bergstrom was dat. En nu gaan wij bellen met Martijn Rosdorf, die woont in Engeland. Engeland natuurlijk het land wat betreft het Koningshuis. Wat vinden de Engelsen ervan dat wij een nieuwe koning krijgen? Uh, le leeft het een beetje in Engeland eigenlijk, Martijn? Um, nou, het interesseert ze maar matig. Om niet te zeggen dat het eigenlijk geen hol interesseert. Uh, om het maar eens eventjes op, op z'n Hollands uit te drukken. <laughs> Ik zit de hele dag uh, kranten bij te houden, gisteren eigenlijk ook. En dan uh, kijk ik natuurlijk naar de grote Engelse publiekskrant... Hè, de Daily Mail, uh, de Telegraph, maar ook de Guardian. Er, eigenlijk niks te vinden. Ook op, als je het zoekwoord Netherlands invoert... dan uh, kwam ik tot vanmiddag alleen een artikel tegenover... Doubs Kroes, het Nederlandse fotomodel... die haar strak getrainde lichaam liet zien op het strand van Miami. Um, maar tot eigenlijk een uurtje geleden... toen verschenen er foto's van het bal met um, Camilla en Charles. En een, um, een artikeltje op de Guardian, een soort commentaar dat de Nederlandse bescheidenheid rondom het Koningshuis... ook wel in Engeland zou, uh, zou passen. <laughs> dus we kunnen een <laughs> voorbeeld aan ons nemen. Maar, maar ja. het is wel een beetje ja. gek dat, dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn... in ons Koningshuis. Nou, ze hun... ze, zijn, ze Eigen... zijn er wel in geïnteresseerd, maar ze doen stiekem... Uh, denken zij natuurlijk, die Engelsen, dat zij het enige echte koningshuis hebben. Um, uh, en ze hebben ook wel enig recht van spreken. Ik, ik was, omdat ik uh, op onderzoek moest voor dit programma, ook eventjes naar de kroeg gegaan. De King's Head, leek me wel toepasselijk. En daar sprak ik een meneer en die zei van, ja, dat koningshuis van jullie, dat bestaat pas 200 jaar. Toen uh, ons koningshuis 200 jaar geleden begonnen ze zich voor te bereiden op het duizendjarig bestaan. <lacht> en uh, die verhoudingen, zo, zo kijken ze een beetje op ons neer. En, en ook, um, ik zei van, ja, het is wel, toch wel uh, leuk uh, dat uh, de koningin gaat stoppen om haar zoon de ruimte te geven. Nou, dat is niet, man. En andere websites waar ik het ook heb gelezen, kom je dat veelvuldig tegen. Dat vinden ze echt um, nou, heel sneu. En dan ben je eigenlijk een beetje een soort fopkoningin, Want uh, als je nou... Als koningin dat ambt krijgt, dan moet je ook in dat ambt sterven, vinden ze eigenlijk. En het is een beetje de makkelijke manier om er tussenuit te piepen. Dus dat zou de Engelse koningin nooit doen. Ja, in, en in Engeland. Van, ja, is, is, is trouwens, Martijn is een, een fantastisch feest gevierd toen de koningin 50 jaar uh, aan de macht was, hè? Ja, het jubilee, 60 jaar was. Oh, 60, uh, 60 al? Oh, ja, 62 e 61 e koningsjaar. Ja, nee, daar dat, dat, dat, dat kunnen we in Nederland nog uh, wat van leren, zeg maar. Die, maar ja, die, die vrouw blijft gewoon zitten totdat ze doodgaat. Dat is heel simpel. Is maar geen, wij, wij hebben ook van. geen Paul McCartney of Robbie Williams of <laughs> weet ik veel wie allemaal. Nou, ja, we hebben toch John Eubank. Dat is trouwens wel zo. Dat lied kom je wel tegen in de media. Vorige week altijd in Nederland ook zo speelde. Toen kwam er, werd, werd daar wel over geschreven. Het was, werd genoemd een imbecile song. En, uh, ja, dat, dat dan uh, weer wel. Hè? Ze willen niks weten over dat uh, ja, koningshuis dat huis en de troonswisseling. En als er dan uh, stront aan de knikker is, dan, uh, dan ja. zijn ze er wel bij. Nou, het is, ze verkneukelen zich een beetje over het Nederlands koningshuis... wat ze zeg maar kneuterig vinden. En, maar ondertussen is er natuurlijk wel dat Engelse behoorlijk arrogante... van ja, maar wij zijn natuurlijk het, wij hebben het beste koningshuis mm. ter wereld. Maar gebeurt er morgen top... dan helemaal niks als het hier dan echt allemaal gaat gebeuren? Of vandaag is dat nu? Nou, uh... Nee, nou, vandaag gebeurt er sowieso niks en vannacht... Misschien in het Nederlands Café in Londen. En morgen zal je daar misschien drie verdwaalde Nederlanders met een oranje opblaas, opblaaskroon zien. Maar ik denk dat het wel redelijk bescheiden blijft. Overigens kom ik in mijn zoektocht naar van wat doen nou de Engelse media? Uh, wat besteedt het nou voor aandacht aan het Nederlandse kroonswisseling? Dan kwam ik in uh, de Daily Mail schitterend artikel tegen over uh, Maxima en Britney Spears. Want uh, Maxima was volgens de Daily Mail precies... Britney Spears, ook een jonge moeder. En hadden 20 twintig foto's. Tien van Maxima en tien van Britney Spears. En allemaal in dezelfde poses. <lacht> en dat ze dus een spitting image was. Het waren echt als twee druppels water. <lacht> nou, nou leuk gevonden. Martijn Rosdorf was dat vanuit uh, Engeland. Kees Dorenstein zit hier weer aan tafel. Die volgt alle berichten op Twitter. Zijn we ja. al gestegen van 14 naar 13, 12, 11? Nee, uh, het, het, het kakt een klein beetje in. Ik denk oh. ook omdat mensen aan het feesten zijn. Uh, we staan nog steeds op 14. Oh, met, met Radio 1, hè? Ja, met uh, in combinatie tot de, koningin. de hashtag uh, Radio 1. Uh, uh, wat het nog steeds uh, wel heel goed uh, doet. Ja, eigenlijk net zoals uh, als Radio 1. Is Koningin in de, Nacht. Uh, daar, uh, ja, de feesten zijn in volle gang. Dus veel tweets erover. Ed Dorian Franke zegt: uh, Mijn hart kleurt oranje vannacht. En Ed Rachel, die zit in Den Haag. Daar zijn de optredens nu een beetje klaar. Daar gaan mensen de kroeg in. En zij zegt: echt geweldig met zoveel mensen, Bands en gezelligheid. En sinds vanavond weet ik wat er is gebeurd met uh, Sabine Uitslag, oud-kamerlid oh, uh, voor het CDA. Een twintig, Lange blonde, blonde krullen. Nou, uh, dat weet ik door Esther Kouwmans. Zij tweet op het plein. In Tiel uh, was Ed Sabine Uitslag flink aan het rokken op Koningin de Nacht. En ze heeft er een foto bij bijgezet. Uh, echt een wazige foto waar je Sabine uh, helemaal uit de dak ziet gaan. Dus uh, kijk uh, daarvoor even op uh, Ed uh, Esther Koumans. Naast uh, de Koningin de Nacht uh, wordt er ook veel getweet over het Koningslied. Uh, je hoorde uh, Martijn was het ja. volgens mij net al over John Eubanks zeggen. Nou, die is er dus bij in Ahoy. En uh, morgen moeten we het, uh, of ja, vandaag eigenlijk, moeten we het gaan zingen... Ed Jelle Paulette, die zegt... Uh, de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Hashtag Koningslied. En Ed Nachtboot zegt... Uh, ik ga het volgende uh, zonder enige schaamte zeggen. Afgezien van het uh, kromme Nederlands... is het Koningslied best te pruimen. Hm. Um, Ed Jeroen Meerk die heeft er niet echt vrienden mee gemaakt. Hij zegt... Hmm, voor de grap het Koningslied afgespeeld op Spotify... wordt hier niet echt gewaardeerd. En um, Ed Daddy 05 Cool die, uh, is in de kroeg... en die zegt uh, tot slot... Drie vingers in de lucht voor drie bier. Ja, u kunt dus twitteren deze hele nacht en dan hoort u misschien uw tweet hier bij deze uitzending van Radio 1. Maar u mag ook bellen met uw leukste herinnering aan Beatrix of tips voor de nieuwe koning. Dat kan naar 0800 1121. En Tom Habrake heeft dat ook gedaan. Goeie nacht. Eigenlijk de herinnering. Uh niet zozeer aan de koningin zelf... maar aan die dag, de, de 30 april 1980... toen hadden wij een burgemeester... Weile inmiddels, burgemeester van de Laar... die een meer dan bijzondere belangstelling had... voor geschiedenis, staatsrechten... Zo hij was ook staatssecretaris geweest... en die, die had het idee toen... om een bijzondere raadsvergadering te beleggen. Waar was dat? In Berlop Zoom. En met uh, de troonswisseling dus... als, als enige agendapunt. En daar legde hij het een en ander uit op de manier zoals de koningin vanavond zelf dat ook zo ongeveer deed, hè, dat soort aspecten. En dat uh, liep dan uit in uh, het uh, verzenden van, uh, hoe heet dat, aan aanhankelijkheidstelegram, of zoiets, of telegram van uh, wat dan ook, aan de koningin. En uh, toen was de vergadering klaar. En dat werd gevolgd door een receptie waaruit de keuze was oranje bitter of tutarant. Het was een hele mooie, de, mooie ochtend. Het duurde ook niet al te lang, maar het was een hele mooie ochtend. Dit keer wordt het niet gedaan. Ik heb ook van geen enkele gemeente in de krant, of grotere gemeenten ook niet, uh, gehoord dat dat uh, de bedoeling was. Maar ik vond dat een heel, heel mooi idee toen. En waar was u toen dan? Was u daarbij? Ja, ik was erbij. Uh, op de pub publieke tribune in Berlop Zoom. Oké. Okay. Nou, als mensen nog andere herinneringen hebben... aan uh, het Koningshuis, Koningin Beatrix... of tips voor die nieuwe koning, bel ons nog. Het kan nog de hele nacht. En misschien komt u bij ons in de uitzending 0800-1121. En wij gaan uh, weer naar de schoonmakers in Amsterdam. Uh, als ik het goed zie, ik hoop dat ik het goed zeg... die zijn uh, begonnen aan de grote schoonmaak... En dus worden er ook veel fietsen weggehaald. Charlie Bolmeier, die gaat mee met de knipdienst. Ronde Lam, teamleider, uh, fietsenknipteam deze Koningin de Nacht. Uh, hoeveel fietsen hebben jullie weggehaald tot nu toe? Nou, we zitten nu denk ik zo rond uh, 120 fietsen. En waarom worden ze eigenlijk weggehaald? Allereerst moet de stoetjesroute helemaal vrij zijn. En vervolgens is het natuurlijk ook zo dat voor de veiligheid van de mensen... als er een hele grote hoeveelheid mensen komen en er zou wat gebeuren... dan is het natuurlijk een groot gevaar die fietsen die allemaal in de weg staan. Dus vandaar. En waar gaan de fietsen naartoe nadat ze geknipt zijn? De fietsen gaan naar de fietsrepo toe op uh, Borenhout, dat is bij het Westelijk havengebied. En daar blijven ze dan staan totdat mensen hem opkomen halen. Uh, gebeurt dit ook alleen nu speciaal voor Koninginnedag of doen jullie dit heel vaak? Nee, nee, nee, nee. Wij doen dit eigenlijk het hele jaar door. Uh, als je dan weet dat bijvoorbeeld vorig jaar, maar dat is inclusief ook uh, het stationsgebied en het Leidseplein... hebben we ruim 40.000 fietsen in Amsterdam weggehaald. Alleen uh, is dat heel centrum. En is vandaag wel een piekpunt... Het is nu druk, maar het is niet echt het piekpunt. Het piekpunt hebben we al eigenlijk vorige week maandag en dinsdag gehad. En toen hebben we op maandag de hele dag en dinsdag in de ochtend hebben we in totaal 750 fietsen weggehaald. En hoe reageren de mensen erop als hun fiets weg wordt geknipt? Nou, als ze zien dat die fiets weg wordt gehaald, dan uh, komen ze hard aanlopen en dan willen ze hun fiets nog graag terug hebben. Uh, als de fiets al weg is, ja, dan zijn ze natuurlijk een beetje teleurgesteld dat ze zonder fiets huis moeten. En vooral als dat hun enige vervoermiddel is, dan uh, is dat wat vervelend voor ze. Maar geen agressieve acties? Op dit moment niet, nee. nee want iedereen uh, die vindt het toch wel een beetje een feest. En de meesten hebben het toch wel lekker gedronken. Dus over het algemeen hebben ze nu een goede dronk over zich en valt het allemaal reuze mee. Oké, okay, en dit gebeurt nu alleen in het gebied rondom de Dam eigenlijk? Ja, dit is het gebied uh, Spuistraat, uh, Nieuwe Zijds. En dan ook nog Prins Hendrikade en nog een klein gedeelte bij het station in de buurt. Dank je, Ron. Ik uh, ga even op zoek naar deze jongen, want zijn fiets is net weggeknipt. Jouw fiets is hier Wat net erbij? weggeknipt omdat hij, vanochtend, uh, of omdat hij op de verkeerde plek geparkeerd stond. Ja, klopt. In de Spuistraat. Hmm. En hoe, uh, laat maar zeggen, hoe voel je je nu? Want hij staat niet meer op deze wagen. Hij is al weg. Nou, ik heb beloofd dat ik niet zal schelden, maar ik ben wel bloedlink. Bloedlink. Ja, dat is ook heel goed voor te stellen ja. als je fiets dan opeens weg is. Hè? Dan Geknipt, denk je, dan ga ik maar eens naar huis. ja Weggeknipt, ja. Dat schijnt te kunnen. Goed, u hoorde een reportage van Charlie Bolmeijer... in deze uitzending van De Troonswisseling op Radio 1. En uh, u had daar uh, aan het begin van de uitzending al even van dit uur... Uh, mevrouw Stroeken weet heel veel over tradities uh, van ons land... En uh, nou ja, als je dan over tradities hebt, dat komt altijd weer naar voren... bij Koning Dag en ook bij de vrijmarkten. Want de, de populariteit van de vrijmarkten... we hadden het net daar al even over hoe dat komt. U zei, ja, mensen kunnen dan alles doen uh, wat, wat ze graag wilden. Hè? Want Nederland is zo'n land van de regeltjes. En als het dan vrijmarkt is, dan mogen ze alles buiten gaan zetten. En een handelsgeest natuurlijk. Hè? Precies, dat komt ja. dan ook uh, naar buiten. En we zijn dol op koopjes, dus uh, kunnen ons hard ophalen. En uh, natuurlijk het ver verkleden, hè? dat is... Ook ja, en niet ja. te vergeten, de spelletjes die altijd weer worden gedaan. Ja, Daar ja. heeft u nog niks over verteld. Dat hoe komt dat dat we dat dan doen? Nou, Dat deden we al op de eerste koninginnedag, of prinsessendag. En dan hadden ze een spelletje voor kinderen... wat wij nou nooit meer toestemming voor zouden krijgen. Dat waren arme kinderen in Utrecht. En dan hadden ze een bakje met water. Daar deden ze dan een muntje in, heel belangrijk voor kinderen. En dan zetten ze dat water zetten ze onder stroom. En die He? kinderen maar proberen dat muntje te pakken. En dan voerden ze de stroom voerden ze wat op. Je ik zit lacht erbij. Bij, ja, maar... Ik lach erbij, ja. Dat zou dus nooit meer toegestaan. En dat vonden ze leuk in Utrecht. Dat vonden ze toen heel erg leuk, ja. Want wat gebeurde er dan? Ja, ik bedoel... dat kinderen die, die wilden dat muntje hebben. Want het waren arme kinderen. Dus die pro bleven proberen natuurlijk dat muntje te pakken. Wat een sadistisch maar ja, verhaal ja, maar, is dit. Ja. Ja. Dit verzint u nu niet ter plekke. Nee, dat verzint ik echt niet. Maar nee. zijn heel erg veranderd. He. Die zouden ja, jij doen. ja, jij kwam ja, dat uit. Ja, is een beetje mijn stad, ja. Nee, wat ook nog wel heel leuk zijn, daar zijn foto's van. Dat zijn watergevechten hier in Amsterdam. Dus gewoon echt letterlijk spuiter op. En volwassenen en iedereen dan in zo'n watergevecht. En ik denk, ja, dat is, eigenlijk, dat is dan wel weer heel erg leuk. Hè? En, uh, en taart gooien zo. en zo. Wanneer is dat gekomen? Ja, dat was ook wel bij de eerste hoor. Dat je, kijk, je mag dan. Ja, je, Kijk, normaal gooi je niet met een taart naar iemand. Hè? En dat kan dan op koninginnendag. En dat, dat is het leuke nou van. En bovendien, als je zelf dan nog een beetje wat geld wil verdienen als student... Nou, dan maak je zo'n zo, zo, zo raamwerk waar je je hoofd doorheen En dan laat je mensen maar taart gooien of, uh, of nou, eieren niet. Maar tomaten tegenwoordig ook nog wel, uh, zie je ook nog wel eens. Ja, en, en kunt u verklaren waarom Nederlanders dan ook die spelletjes weer zo graag doen? Ja, dat, dat zit ook een beetje in onze genen natuurlijk. Uh, ja, het, het heeft ook iets spannends en het heeft ook iets... Uh... Uh, Trutters, mag ik dat ook it, zeggen? Ja, oh, dat, nee. mag, dat mag je ook zeggen. Ja, het, het, het vind ik altijd uh, Ja, Ja, Hoort erbij natuurlijk. Het, dat is een, een, een beschaafde variant van het koekhakken. Een koekhakken was een, was een kermisspel. Uh, uh, en dat was letterlijk met een, uh, met een bel. Hè. Dus moest je heel snel moest je, je vingers terugtrekken. Uh, hey, wacht even, dat moeten we even uitleggen. Je vingers terugtrekken? Ja, ja koek, koekhakken, ja. ja. Maar je kan ook zo'n koek daar neerleggen. Ja, dat was echt nee, zo. Ik zit daar voort. Doen, maar, kan, kan maar je probeert die koek te pakken... pakken en dan probeert en dan dan... iemand anders probeert hem met een, nee. met een maar mes... Maar dat was niet in Utrecht? Nee, dat, nee, dat Utrecht. was ook in Utrecht. Dat vooral. vast. Ja. Maar jouw voorvader. Ja, ja. En, ja daar, dat zijn natuurlijk een heleboel spelletjes. Maar uh, ja, uh, het, het horen... Kijk, dat, dat is natuurlijk... Je had geen televisie. Uh, heel veel dingen, spelletjes op, op, de, op de computer kon je niet doen. Dus dit was eigenlijk de spanningen. En ja, het leuke was natuurlijk... daar heel veel publiek omheen... Uh, en ja, met Koninginnedag deed je dat dan. En dat zit er nog steeds heel erg in. Want, want dat zien we ook als de, de ja. koningin naar twee steden gaat op Koninginnedag. Ja. Dan, dan worden er veel van die oude tradities naar voren ja. gehad. Als u daar naar zit te kijken, bent u dan ook heel erg bezig met? Hè? Ken ik dat al? Hebben we dat wel eens gezien? Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, soms wel. Ja. Ja, dat dan denken we, oh, dan, hey, god, dat heb ik al heel lang niet meer gezien. Dat ken ik van Prenten of zo. Uh, ja, uh, onder een uh, heel groot uh, tafelkleed doorkruipen. Of uh, ja, uh, met dingen uh, ja, met, ding met rolschaatsen. Of daar, ja, zijn, daar zijn er zijn inderdaad heel veel spelletjes. Maar kijk, het leuke ervan is, wat zegt het over, over ons? Hè? Wat zegt het over dat wij dat nog anders? 2013 nog leuk vinden. En dat is toch dat je dat met, met elkaar doet. En dat je dat, dat als spanning geeft. En, ja, en dat je er ook verschrikkelijk mee moet lachen. Het is eigenlijk een beetje onoproeken lol. En dat... Uh, dat zie je op de schilderijen van Jan Steen, bijvoorbeeld, uh, over Drie Koningen. Maar, ja, en, maar, en, en, en nu nog steeds. En, en, en nog steeds vinden mensen dat nog even leuk, die onderbroeken londen. Ik bedoel, dat ja, is ja, niet... ja, anders zouden ze het niet meer doen, natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel steden ook die hebben geprobeerd om daar een kunstzinnige uh, <lacht> iets van te maken. En het is. Ja, het uh, Kijk, het er leuk. Heel vies bij. Hè? Ja, nee, ik, nee ja, want ik vind het fantastisch. Maar het is, uh, ja, op een of andere manier is het toch niet. Dat, dat wordt het gewoon niet. Hè? En het is natuurlijk. Dat, en daarom moeten we denk ik toch wel een klein beetje trots zijn op Koningin. Het is echt iets wat van onderop gekomen is. Niet de middenstand, niet uh, de overheid, uh, niet de politiek. Uh, het is gewoon echt letterlijk een volksfeest. Ja. En dat, dat is nou eenmaal zo. Ik heb in een gemeente gewoond ja. waar in de dag ook altijd een oude bade gezongen werd. Ja, dan ja, kregen ja. de liedjes als het, het is plicht dat iedere jongen... voor de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland... zijn beste krachten slijt. Volgens mij. Kent ja. u het? Ja, ja hele mooie zijn. melodie. Ook nog. Maar wanneer ja. is dat gekomen, dat zingen? Ja, Dat is eigenlijk wel ouder als prinsessendag. Want ook met, met Willem I, koning Willem I, 2 II en 3. dan gingen ze naar de burgemeester. dan een vervanger van een van koning. En dan, dan werden er kinderliedjes gezongen. En daarna was het meestal ook wel ja harmonie of zo. Uh, uh, of de, de was er altijd wel iets gezelligs natuurlijk. Maar die oud-baden dat uh, en het wordt nog steeds gedaan hè? Op veel plaatsen dat uh, de kinderen de, de burgemeester toezingen. Maar ook dit soort liedjes nog want de dag van kinderen Nee, dat niet meer. van nee, even wat nee. hij aan het zingen. Is. Wilhelms nog wel altijd dat, uh, dat, en daar weten we eigenlijk ook niet zo precies meer wat, wat we nou precies zingen. En we, zien nee. ook, we kennen ook niet al die complete meer, natuurlijk. Nee, maar dat is ook niet te doen. Nee, nee. want wat ja. u weet er veel van. Maar is, vindt u het zelf ook nog leuk? Of, of bestudeert u het alleen maar? Uh, nee, ik vind het zelf ook. Nee, kijk, ik moet natuurlijk wel een beetje uh, verschil maken tussen als ik. Uh, aan het onderzoeken ben en als ik het zelf doe. Maar ik moet er al toch wel erg om lachen... omdat ja, Nederlands lijken zo nuchter hè? en zo zakelijk. Hè? En tegelijkertijd, ja, uh, als, ik, als ik voor de Japanse televisie moet uitleggen... waarom wij hier met Koninginnedag uh, of met uh, Voetbalwedstrijd... allemaal met die kronen oplopen... Uh, ja, dan, dan snappen ze daar echt helemaal niks van. Dan denk ja, dat is... En toch is dat leuk. En toch is dat, geeft dat ons ook een beetje schu op, ja. op het leven. Ik hè? zag net een Japaner met een kroon oplopen. Ja, <laughs> dus ja, het, het kon verkeerden. He? Maar dat doet hij ook alleen maar in Nederland, denk ik. <laughs> dat ja. denk ik ook. Ja. Goed, we praten ja. zo meteen uh, verder. Ja. ja, wij gaan uh, eerst weer even naar Isabel aan media gaat live muziek spreken. Nou, nou, wilde ik graag weten, maar dat kunnen we misschien straks nog even zeggen. He, weet jij straks uh, waar jullie de komende tijd optreden? Dan gaan we dat even vertellen. Ja. Ja? ja, nou mooi. Dan kom Sorry. je straks even heel snel naar deze... Ja. nee, je kan daar gewoon blijven staan, dan moet je dat vertellen. En als je nu even zegt wat jullie gaan spelen, dan zijn we helemaal tevreden. Ja, we gaan als laatste gaan we een cover spelen van de band Mum for the Sons. En het is eigenlijk een mix van twee liedjes van hen, die bij elkaar zitten. Isabel wel aan mee? Roll away your stone, now roll away mine. Together we can see what we will find don't leave me alone at this time for I'm afraid of what I will discover inside Away. Go But you say that's exactly how this grace thing works It's not the long walk home that will change my heart But the welcome I receive at every start Isabel, mee was dat. Kun je nog heel even snel die andere mannen noemen? De andere mannen noemen? De, de mannen bedoel ik eigenlijk vooral. Ja. Uh, op drums, Sebastian Brouwer. <laughs> nee, nee, nee, even snel. Oh. Nee, nee. Geen solo's, geen applaus. Rolf Verbaant en Pim Walter. Ja, want dit was Awake My Soul dus van Monfort Sons. Ja. Maar er was er nog één zei je. Ja, Roll Away Your Stone. Dat heb ik even gegeven. Waar waren coupletten en het refrein en die... Ah, heel kunstig in elkaar ja. verweven. Ja, en dan willen we graag nog even weten... waar jullie de komende tijd te horen zijn. Ja, ik speel um, 28 juni op Mondial. Dat is een heel tof wereldfestival in Tilburg. Ja. Ik speel 7 september op Brabant Open Air in Eindhoven in het Klokgebouw. Ik weet niet of jullie dat kennen. 13 mei ook nog, hè? Schouwburg-Ochtrop in Meppel. Ja, klopt. Ja, ja, en ja, morgen. Ja. Wel op tijd komen in Tilburg. Ja. Korrevol. Zeker. Ja. En er komt er ook nog een videoclip uit, heb ik begrepen. Ja. Op 10 mei. Ja, en ik ga nog mee toeren met een hele toffe artiest, maar dan mag ik nog niet zeggen wie. Ja, nou, waarom begin je er dan over? Ja, <laughs> omdat het leuk is. <laughs> dan nou, kan ik het toch een beetje. Zeggen. Wanneer kunnen we het zien? Hoe volgen we dat? Wanneer het, wanneer het uitkomt? Ja, wanneer het bekend China. wordt? Oké, okay, dan gaan we dat in de gaten houden. Ik dank jullie zeer, Isabella Mee, voor jullie vier optredens. En heel veel plezier morgen in Tilburg. Hè? We gaan naar Kees. Elen Baas is nu ter plaatse op een feest in Argentinië. Dag Kees, wat gebeurt daar? Oh, die muziek. Ja, daar smelten wij ook wel gelijk weer ja. van, hoor die klanken. Waar, waar zit je precies? Ik sta bij de, ja, voor mensen die Buenos Aires kennen, die, die mechanische bloem, net aan de rand van Buenos Aires, naast de rechterfaculteit. Daar heeft het stadsbestuur van Buenos Aires een eerbetoon georganiseerd voor uh, Maxima. Een tango voor Maxima heet het. En uh, ja, wat je op de achtergrond hoort, dat is het tangoorkest van uh, Buenos Aires. En uh, ja, dat is prachtig. Vooral muziek van Piazzola. Uh, aangekondigd dat dat de meest favoriete muziek van, uh, van Maxima is. Uh, uh, eendachtig de Traan, weet je wel? Dat mm -hmm. was ook muziek ja. van uh, Piazzola. Uh, dus het is een soort uh, ja, multicultureel gebeuren hier. Uh, er zijn ook mensen van het uh, Christina-concours ingevlogen, laureaten. Uh, en komen er ook veel Argentijnen pianist. op af dan? Nou, dat valt een beetje tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Er zijn honderden genodigden, maar de Argentijnen die erop af zijn gekomen, dat zijn vooral mensen die, ja, een paar die het op het laatste moment hebben gehoord, wat studenten van de rechterfaculteit. De belangstelling van de Argentijnen zelf valt een beetje tegen. Er is wel heel veel Argentijnse televisie. Ik denk ook dat het dat een grote gedeelte hiervan op de.. De Telenotitia vanavond worden uitgezonden, maar ja, de, de gewone Argentijnen die, die is hier niet, moet ik heel eerlijk zijn. Nee, maar wat vinden de Argentijnen ervan dat we in Nederland een Argentijnse koningin krijgen? Want daar zijn ze toch wel uh, van onder de indruk, toch? Ja, ze zijn ongelooflijk trots uh, daarop. Iedereen die je uh, aanspreekt... Uh, die zegt dat ze het allemaal prachtig vinden. Maar dat betekent ook weer niet dat er hier nu sprake is van een soort oranje uh, koorts. Het is niet zo dat je Argentijnen met oranje sjaals enzovoorts ziet. Iedereen weet het wel. Iedereen uh, heeft het er ook al over als je ernaar vraagt. De kiosken die liggen vol met specials over Maxima. Maar uh, op, op straat enzovoort zie je, zie je er niet echt uh, veel van. Uh, wel heel veel, veel zie je nog steeds van uh, die andere bekende Argentijn-paus uh, Franciscus. Die, uh, ja, die, daar zie je wel overal posters van. Uh, van Messi ook, maar niet van Maxima. Nee, dus zo, uh, zo populair is ze dan ook weer niet. Maar jij zei net, ik zie dat wel in de kiosken liggen... maar radio en televisie, melden die dan helemaal niets... over wat er uh, vandaag gaat gebeuren hier in uh, Nederland? Ja, die melden, daar, die melden daar heel veel van. Maar dat, dat zei ik al, het is vooral media-aandacht. En Het is niet zo dat je, dat je bij de gewone architect... dat ze het uh, op de voet uh, volgen. Het, het is wel zo, dat hebben we bij alle... Ja, de ...kranten, televisienetwerk en radio gehoord dat ze mensen naar Nederland hebben gestuurd. Dit is inderdaad uh, regelmatig. Uh, de, de Nederlandse ambassadeur bijvoorbeeld hier in Buenos Aires is ook al op alle kanalen geweest. Dus er wordt wel veel aandacht aan besteed. Maar, maar nogmaals, niet, niet een soort oranje koorts of zo, zoals wij ons dat voorstellen. Goed, dankjewel Kees Edenbaas. Veel plezier nog bij die mooie muziek. Het telefoonnummer van Radio 1 van Nacht ook weer is 0800-1121. En meneer Memu uit Bosnië heeft gebeld. Goeienacht. Goeienacht. Ik heb begrepen dat in de studio gast is... mevrouw over tradities in koninklijke gezien. Ja, klopt. En ik ga een vraag. Wij weten allemaal dat tot nu toe vier koninginnen waren. Juliana, Wilhelmina... Uh, ...Emma en Beatrix. Ja. En uh, die hebben natuurlijk ook invloed gehad op bepaalde tradities. En, ja. en vanaf morgen zal uh, functie van koning als man... ...hebben invloed op, op tradities in Nederland. Er is misschien ruimte en, uh, voor een nieuwe tintje in de traditie... Wat betreft ja. Nederland. En, en uh, hoopt u zelf dat er iets gaat veranderen en dat er een nieuwe traditie bijkomt? Dat is denk ik natuurlijk een proces. Een proces? Dat is gewoon een proces dat... Uh, hoe, hoe, hoeveel, hoe lang zal uh, koning zijn, 30 jaar of zo, dat zal zo duren denk ik. Ja. Dus we gaan even, ik zal het even aan Ierke zoeken vragen... Naar, naar één regentes en drie koninginnen, uh, nu een man aan het bewind, hè? koning Willem-Alexander. Gaan er tradities veranderen? Nou, op koninginnendag zal zeker meer sport uh, zijn. En misschien dat, uh, net als nu ook uh, de, de koning spelen... En het koningsontbijt, uh, misschien wordt dat wel een traditie. Kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar uh, ja, het koningshuis heeft natuurlijk wel ook veel, uh, was ook wel trendsetter op ander soort tradities. Ze hebben bijvoorbeeld de Bruidstaart in laagjes hebben ze meegebracht. Uh, de kerstboom is ook uh, een traditie. Wie die... heeft dat meegebracht? Uh, de, de, het koningshuis. Die hebben die taart voor de ja, eerste. Uh... Ja, uh, Juliana heeft uh, zo'n uh, bruidstaart in, uh, in laagjes. En daarna wilde iedereen dat hebben natuurlijk. En de kerstboom is ook uh, door de Duitse prinses mee naar uh, Nederland gebracht. En, uh, ja, en toen uh, kwam die hier in, uh, in, in mooie winkels. En, ja, uh, en dan via een heel proces, want wij waren er in Nederland helemaal niet zo voor. Uh, is het toch een van de populairste tradities geworden: de kerstboom zetten. En, en Willem-Alexander gaat de sport hier brengen? Ik denk het wel, ja. ja. Ik, denk, ik denk echt dat er uh, de volgende Koningsdag dat er veel meer sporten uh, zijn. En uh, ja, ik, het was zo'n succes, die koning spelen... Dat, nou, het zou mij niks verbazen. Dan kunnen ze, dat ze dat er niet, niet onderuit. Nee. Nee. Ja. Ja, dat het ik... feit dat, dat we nu uh, koningin uh, uh, Maxima hebben straks. Nou, dat, hadden we al, dat, dat, dat had al invloed. Want uh, ja, bijna overal waar ze kwam uh, werd er ook uh, tango uh, gespeeld. En waren er ook uh, wat wildere spelletjes en zo. <lacht> uh, en, uh, in de hoop dat zij mee ging dansen natuurlijk. Maar, maar is dat, ja. wordt dat straks echt een onderdeel van de traditie, denkt u? Nee, ik denk eerder de sport. Dat, uh, maar goed, ik ben natuurlijk niet een, een voorspeller... Ik kijk altijd achteraf wat er gebeurd is. Maar ik denk dat die sport wel een hele belangrijke rol gaat spelen. En, en zal hij doorgaan? Weet u dat hij? Dat is volgens mij wel. Hè? Dat hij doorgaat met reisjes het land in. Hij gaat, uh... Nou, in ieder geval één keer. En, uh, maar daarna weten we het niet. Nee, want er is ook wel gezegd dat hij het op een andere manier zou doen. Op bijvoorbeeld maar één keer. Er is altijd wel commentaar geweest dat ze zo kort is. Hè? Dat kost heel veel tijd. Ook voor zo'n gemeente om het voor te bereiden. En dan is het nou ja, is, is, is echt zo'n bliksembezoek. Um, nou, dat zou nog wel eens kunnen veranderen. Dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Er zijn ook de oranje Verenigingen... want we hebben heel veel oranje verenigingen in Nederland, dat is ook zoiets van Nederlandse. Ja. Uh, die, die zijn er ook wel over aan het speculeren. En, uh, um, maar ja, daar kun je gewoon nog niks zeggen. Het, het is feit is dus wel dat hij dus, want Beatrix vierde meer, niet haar verjaardag, maar een nationale feestdag, en hij gaat weer zijn verjaardag vieren. Dus we gaan ook weer langs al zijn leven zingen. Nee, en wat zo. vindt u daarvan eigenlijk, dat we drie dagen eerder... Uh, dat feest gaan vieren op 27 april, zijn verjaardag... komend jaar op 26 april, want dan valt 27 ja. op een uh, zondag? Ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer. Ik zou het hem ook absoluut gezegd Waarom hebben. Waarom moet je niet doen? Waarom nee, omdat uh, gewoon, uh, Het gaat eigenlijk niet om zijn verjaardag. Het gaat om het feit dat we uh, met z'n allen... Een nat, dat, ja, met z'n allen een feest vieren. En dat heeft eigenlijk niks met zijn verjaardag. Nee, dus te maken. is iets te veel maar, aandacht voor hemzelf? Voor ja, ja dat is, het heeft te maken met... Ja, z, zij zijn samenbindend. En dat kon je heel goed zien met, met Koning van Beatrix. Dus ik zou het hem afgeraden hebben. Bovendien, Amalia is toch ook weer in de winter geboren. Dus ja, ja. En dan krijg je en drie... -tagen. Maar ja, het gaat toch gebeuren. Het is jammer. Gaat u de stad in nu? Nee, nu niet. Maar ik heb morgen wel de stad in. Ja. En uh, ik wil wel eens een keer weer L L de stad, taart komen. leuke stad, stad is dat? Utrecht. Utrecht, Utrecht. Mevrouw Stroek, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... en Immaterieel erfgoed, was te gast in dit uur. Het zesde uur, hè? Het zesde uur was dat komt dat eraan. En, en dat wordt uh, gepresenteerd. De komende vier uren worden zelfs gepresenteerd... door Deborah Blekkenhorst en Klaas van Kruistum. Het nieuws wordt gelezen door René van Brakel. En het laatste woord hier is aan Alice de Bruin. Goedenavond.